Vooral met het NOS de afperser van de Jumbo supermarkten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie. Alex O ontkende alle betrokkenheid. Volgens de rechtbank heeft hij vorig jaar bij zijn volle verstand Jumbo afgeperst. Bij twee filialen in Groningen plaatste hij explosieven. Bij een van die supermarkten ging ook echt een kleine bom af. Bij de supermarktketen kwamen in totaal 15 dreigmeldingen binnen. De dader eiste telkens bitcoins, een digitaal betaalmiddel en werd in oktober aangehouden. De Tweede Kamer heeft veel vragen over de mogelijke komst... van een school voor salafistische moslims in Rotterdam. De PvdA eist dat het kabinet en de gemeente Rotterdam... er alles aan doen om de komst van de school tegen te houden. VVD en PVV willen van minister Ascher weten... hoe het zit met de koop van het ROC-gebouw. Het pand is via een buitenlandse constructie... voor 1,7 miljoen euro aangeschaft. Een meerderheid in de Kamer wil dat het OM onderzoekt... of een verbod mogelijk is op het salafisme... Het kabinet wil dat niet, omdat het in strijd is met de vrijheid van mensen om te geloven wat ze willen. In Oostenrijk moet de tweede beslissende ronde van de presidentsverkiezingen over. De uitslag van de verkiezingen van eind mei is volgens het constitutionele hof niet geldig. Toen won de onafhankelijke kandidaat Alexander van der Bellen, die lid is van de Groene, met een nipte meerderheid. De rechtspopulistische FPE, de partij van de verliezende kandidaat Norbert Hofer, vocht de uitslag aan. Volgens de partij was zowel het stemmen als het tellen niet volgens de regels verlopen. Nabestaanden van slachtoffers van een dood door schuldmisdrijf... kunnen vanaf vandaag een schadevergoeding krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun partner verliezen... omdat die is aangereden door een dronken automobilist. Ze kunnen een vergoeding aanvragen bij het schadefonds geweldsmisdrijven. Het weer vanmiddag bewolkt, plaatselijk een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het vanuit het westen op... Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen geregeld zon, maar ook af en toe een bui en het wordt wat koeler, een graad of 18. Dit was het NOS journaal. Dit is Helene De Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Inbrugge 11 kilometer file. Ook op de A1 richting Amsterdam bij Muiden 4 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Door een ongeluk alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. De N44 Wassenaar Den Haag bij Wassenaar 10 minuten op onthoud. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij Bedrijvenpark Rivium een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 46e een aflevering 27 van dit jaar. Dat maakt het vandaag vrijdag en juli 2016. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. Hier op CFM Zand voor de top 40 van Europa. Deze week in de top 40 hebben we 16 stijgers, 9 zittenblijvers, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Sam Veld is er binnengekomen, Lucas Graham en Selina Gomez. Luna George is uh, na 16 weken uit de lijst gegaan. Shawn Mendes, een oude nummer 1 hit, is na 35 weken uit de lijst gegaan met uh, zijn stitches. En de nummer van Nederlandse Bodem 5 samen met Everjack met Hey na 14 weken. De hey, komende twee uur uh, gaan we de zoveel mogelijke nummers voor je draaien. Alle 40 uh, zal natuurlijk niet mogelijk zijn, maar uh, geen nood. Ik ze gewoon uh, welke platen waar staan... Even hey, zullen ze rond de klok van half vier kijken of we weer contact op kunnen nemen met de Formule 1 expert. Uh, Tim Koemans, natuurlijk. Kijken of hij al wat leuke informatie heeft over de vrije trainingen van de Formule 1 in Oostenrijk uit mijn hoofd. En rond de klok van half vijf, het moment dat Hans Wassenaar altijd binnenstapt, gaan we de Nederlandse top 40 in vogelvlucht behandelen. En dan rond de klok van kwart voor vijf zal de top 3 van deze week bekendgemaakt worden. Maar eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week gaan we beginnen met de nummer 40. en plaat die uh, ja, de snelste daler is geweest 14 plaatsen naar beneden. Dit is Birdie. 20 weken. Is het dan uh, zover? Burdy is de hekkensluter geworden. Mooie notering op de 40ste plaats van uh, vorige week 26 naar deze week 40. In de uh, hoogste positie is uh, nummer 6 voor Burdy. Hoogste positie 5 is uh, voor deze plaat. Uh, Doek de man is dit op 39. In zijn 25ste week drie plaatjes gezakt. Doek de man met Ocean Drive. De nummer 39 hier op uh, ZFM Zandvoort. We're The Euro breakdown Stand up like a soul, Yeah, I know you be like that it like a said like that Major Laser samen met Naila, de nummer 37 van deze week in de Europese Top 40. Het is tijd geworden voor de eerste nieuwe binnenkomer en die vinden we op een 36e plaats. En dan uh, heb ik het over uh, Sam Veld ofwel uh, Sammy Renders. Hij is van in de boxtop en maakt al een uh, geruime tijd uh, remixen, waarvan uh, Nexus New Orleans een uh, voorbeeld is dat eind juni 2014 verschijnt. Naast nou, zijn kwaliteiten leverde hem uh, eerder dat jaar een contract op bij Spinning Spin Records. Nou, samen met de Hofnaar maakte hij de track uh, Bloesem. Waarin een uh, prominente rol is uh, weergelegd uh, voor de panfluit. Nou, de simpel in het nummer is of uh, komstig uit uh, zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek. En die verleende zijn uh, medewerking ook aan een nummer. Waardoor uh, Bloesem van de voorzien werd. En het werd uh, omgedoopt tot uh, zolang ik jou heb. Nou, Henk uh, Westbroek scoorde in uh, 1999 zijn uh, grootste hit ermee. Uh, uh, zelfs die naam is mooi stond 33 weken in de Nederlandse top 40 En kwam uh, tot een uh, hele hoge notering Namelijk een zesde plaats nou, In 2014 is de titel uh, In de samenwerking met Semveld en de Hofnaar Zolang ik jou heb En in 2015 slaat zijn uh, remix van uh, Show Me Love wereldwijd aan Zo schiet hij het uh, omhoog in de wereldwijd Dance En komt het als een uh, boemerang terug naar ons land Met de remix van EDX Nou opnieuw blijkt uh, dat de uh, uh, dat Rick nog steeds niet uit het origineel van Robin S is. In 2008 werd het vijfde uh, jaar na de originele release in een remixversie een nummer 1 hit. In februari van 2016 komt Been Wild in de tipparade terecht. En uh, later leeft hij een remix af van uh, Wild Horses van Birdie. En komt hij in juni met uh, Summer on you, samenwerking met uh, Lucas en Steve en Wolf. En die laatste Summer on is deze week nieuw binnengekomen in de Europese top 40...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 The summer on the summer on you Hammer on you. Hey, tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En als je naar de titel kijkt, dan uh, zou je denken: het is een nummer van uh, Metallica. Mama said. Maar niks is minder waar, want deze uh, komt niet bij Metallica vandaan. Deze is van uh, de band Lucas Graham. En de band bestaat uit uh, leadzanger Lucas Fortshammer, Magnus Larsen, Casper Dogaard en uh, Mark Fahlgren. Nou, de band viel op. Uh, nou, dat is een aantal nummers uh, toen op uh, YouTube plaatsen die in het thuisland uh, Denemarken vonden, al snel werden opgepakt. Nou, met uh, Drunk in the Morning en uh, Better Than Yourself uh, scoorden ze in 2012 nummer 1 hits in hun eigen land. Nou, en 2012 verschijnt een uh, titelloze debuutalbum. En uh, daarvan verscheen in uh, 2015 een uh, nieuwe versie. Mamacet, Strip You More en Seven Years wisten eveneens op de eerste plek van de Deense hitlijst te komen. Ook in Nederland wordt Seven Years hun top 40 debuut. En bereikten ze eind januari 2016 voor twee weken de eerste plaats. Mamacet wordt de opvolger voor de Deense band. En deze laatste is dus ook in Europa goed opgepakt. Niet alleen in Nederland of in Denemarken, maar ook in de rest van Europa. En dat resulteert in een uh, hele mooie 34 e plaats voor Lucas Graham met Mama Z, Hier in de, de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort.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 The other kids were calling me a wannabe The older kids, they started bugging me But now they're all standing right in front of me <laughs> Mama said that it was okay Mama said that it was quite alright I kind of people had a bed for the night And it was okay Mama told us we were good kids I'm from, I know my home When I'm in doubt and struggling, that's where I go An old friend can give advice When new friends only know I have stories That's why I always keep them tight And why I'm okay I said I'm okay You know what my mama said? You know what she told me? My mama said,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 binnengekomen op een 39 e positie deze week alweer naar uh, 33 dit is meu met de uh, final song en wie ook zijn finale liedje gaat uh, zingen straks op een diploma uitreiking, dat is onze enige echte Tim Koemans, en die hangt weer uh, gelukkig aan de telefoon voor uh, ZFM, Race Radio Pit Report. voor een kleine update Tim, goedemiddag, goedemiddag hoe is het? Ja, goed nou is mooi gefeliciteerd ja, dankjewel, dankjewel <laughs> Uh, mocht tijd worden, hè, na vier jaar, uh, maar uiteindelijk toch uh, netjes afgestudeerd, dus uh, ja, happy. Keurig, en nou ben je dokter Anders? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb um, uh, officieel een bachelor gehaald, uh, business management. Dus oh, oké. Okay. Dat valt, valt nog mee, valt nog mee. Ja, keurig, keurig. Hé, hey, hoe gaat het met de Formule 1? Want er is nou alweer een paar uh, vrije trainingen geweest. Yes. En ik nou, ben niet uit bed gekomen vanochtend om te kijken. Nee, ik ook niet. Oh. GELACH <laughs> Nou nee, ja, uh, drukke uh, druk periode achter de rug, uh, ook met uh, feesten, onder andere om, uh, om natuurlijk een hoop te vieren. Uh -huh. um, maar goed, dat mag de pret niet drukken voor het aankomende raceweekend. Um, de, inderdaad, de vrije trainingen van vandaag. Uh, de tweede is zojuist afgelopen die ik wel even zit te volgen. En um, waarheid niet dat er eigenlijk weinig gebeurde gedurende deze vrije training, omdat er een flinke regenbuik kwam al na acht minuten. Um, Rosberg zag dat aankomen en. Ik knalde een hele snelle tijd, en meteen in het tweede rondje. En die tijd werd ook niet meer verbeterd. Dus hij was net als vanmorgen vroeg uh, de snelste. <coughs> mm -hmm. Onze Duitse vriend, die dus uh, weer lekker op stroom lijkt uh, voor dit weekend. Ook de eerste vrije training was hij snel. Um, Hamilton twee keer tweede en Vettel uh, in de eerste vrije training was het uh, Vettel die derde werd En nu zojuist was het Nico Hulkenberg die de derde plaats neerzette um, Dus de jongens bij Force India hebben er ook uh, flink snelheid in zitten Ook na de twee podia's van de afgelopen uh, raceweekenden Ook deze twee weken uh, weer een back-to-back -back weekend zoals we dat noemen <coughs> Dit weekend de Grand Prix dus van uh, Oostenrijk En um, volgende week is het dan alweer tijd voor de Grand Prix van Silverstone en dat doen ze dus in twee weekenden achter elkaar. Uh, net zoals uh, de afgelopen twee wedstrijden ook een back-to-back -back weekend was. Dus het is druk voor de mannen. Um, <tie> maar dat mag ook de pret niet drukken natuurlijk. Uh, ja, goed, we zijn dus op de Oostenrijk-ring, oftewel de Red Bull-ring. Uh, waar ze al uh, jarenlang rijden. Waar het niet dat ze een gat hebben gehad tussen 2003 en 2014. In die tijd werd er niet gereden. En in 2014 en 2015 was het Nico Rosberg die hier de winst pakte. Um, een circuit wat erg geliefd is bij de coureurs. Onder andere Max Verstappen noemt dit echt een oldschool rijden circuit. Uh, hetgeen hem zeer bevalt. Ook een bijvoorbeeld Fernando Alonso had het erover dat het uh, ja, een interessante baan is om op te racen. Heel fysiek, lange rechte stukken en ook wat, uh, wat een wat korter gedeelte. Hard ademen. Uh, en dus eigenlijk een beetje jammer, want het is niet echt een circuit voor het team van Red Bull. Um, de jongens die uh, met de Red Bull rijden hebben altijd... Uh, ja, wat minder resultaten op de hoogsnelheidscircuits... of in ieder geval, laten we zeggen, met de lange rechte stukken. Um, en dat is dus dit circuit wel. Ondanks dat het circuit wordt um, geëxploiteerd... of wordt eigenlijk de eigenaar van het circuit... is uh, Boris Matisic. En dat is ook de eigenaar van het Red Bull Racing Team. Dus, um, dat is ja. een beetje raar dan. Dan moet hij dat circuit ja, is... even aanpassen. <laughs> ja, even aanpassen. Dat gaat natuurlijk niet. Uh, dat is allemaal niet zomaar uh, gebeurd. Uh, overigens leuk dat je dat zegt, want ze willen voor volgend seizoen willen ze het circuit wel gaan aanpassen. Oh. Um, vroeger had je de Westslijven. Um, voor de mensen die de layout van het circuit een beetje kennen... waar men nu het rechte stuk heeft en omhoog gaat en direct eerste bocht haaks recht, rechtsaf duikt... Um, ga je dan een stukje rechtdoor, heb je een de en dan een heel erg lang uh, kronkelend stuk... wat eigenlijk allemaal vol gas is. Mm -hmm. En als ze dat stuk terug zouden brengen naar het circuit... dan zou het een van de snelste circuits ter wereld worden... En um, eh, sneller zelfs dan een Monza en een, en een Hockenheim. Um, en dat, uh, dat is iets voor, de, voor 2017 wat op de kalender ligt. Um, ze hebben voor nu echter het asfalt op het circuit al helemaal aangepast. En ook de curbstones zijn vernieuwd omdat men op het circuit altijd discussie had... over het verlaten van de baan tijdens de wedstrijd en ook tijdens kwalificatierondjes... Het was heel makkelijk om in die haakse bochten zo wijd mogelijk uit te komen. En daar een stukje ja, soort nepasfalt mee te pakken. Maar daar hebben ze nu een soort curbstones neergelegd. En het was bij de eerste training meteen Max Verstappen die daar wat last van had. Die dook over die curbstones, brak zijn volledige voorvleugel af. En uh, ging uiteindelijk weer witbak in. Werd daar dus achtste. Um, zojuist werd hij zevende met een iets betere tijd. Terwijl de kop van de twijf, het juist iets minder snel reed. Dus op zich uh, zit de snelheid wel weer aardig in bij de Nederlander. Uh, maar top 10 allemaal uh, zo rond die seconde. Uh, afstand, dus dat gaat op zich uh, goed dus dat uh, heeft weer genoeg te vertellen voor de kwalificatie van morgen die om twee uur plaats gaat vinden uh, zaterdag dus 2 juli en zondag 3 juli om twee uur Nederlandse tijd, de race, dus alles gebeurt eigenlijk om twee uur nou dat is een mooie tijd ja dat zijn mooie tijden en, uh... oh, even... oh sorry, ja Ja, negen jij maar <laughs> Ik heb verder nog even zitten kijken of er verder nog belangrijke zaken zijn uh, die dit weekend gebeurd zijn. Um, wat uh, sowieso leuk is om te weten is dat Rob, uh, hoe heet Robin Freins volgens uh, toen ook nog in de Formule I blijft rijden. Uh, de Nederlander van k die, uh, of in ieder geval het voormalige k team, wat als bij Andretti rijdt in de Formule I en eigenlijk bijna altijd de subtop rijdt, uh, blijft ook daar bezig. Um, dan een kleine motor update voor Ferrari. Um, het, je, je kunt een aantal tokens gebruiken als um, motorleverancier. En Ferrari had er nog een aantal over. En zodra jij um, een aanpassing aan de auto wilt doen. die um, betrekking heeft op de betrouwbaarheid. dan mag je dat eigenlijk altijd doen. En dat heeft Ferrari ook gedaan. Uh, nu hebben ze dus nog de minste tokens over. Dus um, dat is dan wel weer apart. En vooral voor de Red Bull jongens is het goed om te weten dat zij nog 21 tokens over hebben. Dus zij zijn de jongens met de meeste ruimte nog voor verbeteringen. En zij hebben gezegd, geroepen dat ze voor de Grand Prix van Japan, en die gaat begin oktober plaatsvinden, nog met een grote motorupdate zullen komen. Oké. Okay. Um, dus ja, dat is goed nieuws voor dit, uh, dit uh, seizoen natuurlijk nog. Um, waardoor Max en, uh, en Ricciardo nog best wel uitzicht hebben op een uh, wat betere auto aan het eind van het seizoen. En dat helemaal in de aanloop naar seizoen 2017, waar we het al uitgebreid over hebben gehad. Dat daar flink wat aanpassingen gaan gebeuren aan de auto's. Onder andere de heel bredere banden en de lagere en bredere achtervleugel die gaan komen. Um, wordt ook hard aangewerkt door alle teams. Tevens hebben we gezien dat Carlos Sainz um, in 2017 nog voor Toro Rosso blijft rijden. Um, wat eigenlijk goed nieuws is voor Max, omdat daarmee het daarmee erop lijkt dat zijn stoeltje voor 2018 bij Red Bull gewoon uh, ja, blijft. Dat is uh, zeker weten. Positief. Yes. En nou, dan, ja, dan moet dan hij dan het, dit weekend we even het gaan waarmaken ook. Ja, nou ja, goed. Hè, zoals gezegd, het is een beetje een, een combinatie van circuits... die iets minder uh, ja, goed liggen bij, uh, bij de, de, de Red Bull. Uh, Montreal is natuurlijk een, een hoogsnelheidscircuit. circuit. En ook Baku was een lastig circuit voor de, voor de Red Bull. En nu dus weer eentje. Dus eigenlijk een beetje wachten. Wat mij betreft volgende week op Silverstone. Dat moet weer een uh, iets makkelijker uh, circuit zijn voor de Red Bull. Wie weet dat ze daar niet iets hoger uh, ogen kunnen gaan gooien. Maar goed, het uh, hele weekend is er nog niet geweest op Oostenrijk. Dus voor hetzelfde geld gebeurt er weer wat raars. En uh, <laughs> wint hij gewoon weer. Ja, je weet het niet. Wat is je voorspelling? Um, ik verwacht dat uh, Rosberg wint. Ik uh -huh. hoop het niet, maar ik verwacht het wel. Um, Hamilton 2 en... Uh, ja, Laten we het even makkelijk houden, Vettel 3. En dan verwacht ik dat Max rond de 65 positie gaat eindigen. Oh, voorzichtige inschatting. Ja, ja. Ja, nou, keurig. Ehm... Um... Ja, ik zit even te denken, ja. maar vol <laughs> volgens mij heb je alles ondertussen al verteld. Er zo'n uh, overload en in informatie weer. Ja, nou ja, goed, uh, er gebeurt altijd veel in het uh, land der Formule 1. Ja. En uh, dat vertellen we graag in een zo kort mogelijke tijdsbestek. En dat is je wederom gelukt. Hé, hey, wanneer mag jij weer rijden? Um, ik ben weer aan de beurt op vrijdag 5 augustus tijdens de DNT-dag op Speedpark uh, Zandvoort. Dus uh, okay. uh, ook wij, wij hebben een best wel lange pauze nu. Uh, maar dat uh, betekent alleen maar dat we onze auto weer netjes uh, op auto kunnen zetten. En alles even opnieuw kunnen checken en doen. En zorgen dat de auto weer helemaal klaar staat voor het eerstkomende weekend. Dus, uh, ja. En dan top 10 rijden. Dat uh, is het de devies. Het <laughs> is, de is bijna gelukt vorig weekend. Ja. Dus we gaan proberen om daar uh, deze keer wel terecht te komen. Ja. Nou, super. Hey Tim, mag ik je weer bedanken? Tot uh, zover. Graag gedaan. Hey, veel plezier uh, morgen met uh, de, de, de qualif qualifying en de, de race, de dag daarna. En vanavond uh, denk ik met je diploma-uitreikingen. Yes, dat gaat helemaal goed komen. En uh, proost er eentje. Dank je. <laughs> hey, succes, dank je wel. Fijne uitzending nog. Dat gaat ja. het lukken, hoi hoi. Oh. De Euro Breakdown op Vrijdag. Oh. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Koemans uh, vanuit zijn eigen pitstraat over de Formule 1 update. Wij gaan de nummer 32 draaien van uh, deze week. Dit is David Guetta samen met Sarah Larsen. This one's for you. dat er gewoon ook nog een uh, EK aan de gang is. Oh, oh, oh. Nou ik vergeet het wel, want ik heb er, uh, wel geteld uh, ik denk 1 uh, tiende wedstrijd gezien, En meer niet. Nou, niet allemaal samen hoor Sarah. Wij doen niet mee. We maar ja, dat hoef ik uh, niet iedere keer te blijven halen. Dat weten we ondertussen wel. David Kwetta zit samen met uh, Sarah Laarzen, het EK-nummer. This one's for you, de nummer 32 van deze week hier in de Euro Breakdown, de top 40 van Europa. Op het station van Zandvoort, de ZFM. This one's for you. De Euro Breakdown. Even hey, gaan naar de laatste nieuwe binnenkomer van vandaag. En die vinden we op een 31ste plaats. En dan heb ik het over Selena Gomez. Daar hoef ik eigenlijk niet heel veel over te vertellen. We kennen er allemaal wel. Um, van de nummers uh, die ze heeft gemaakt, zoals uh, de duetje met uh, Charlie Puth, uh, We Don't Talk Anymore of uh, Same Old Love van het album uh, Revival, de tweede single toen. Uh, nummer die samen, ander nummer bijvoorbeeld Good For You die samen Ace of Rocky heeft gedaan. Nou, ga zomaar door en natuurlijk van vroeger van de Disney uh, uh, filmpjes, series uh, noem ik het altijd maar. Hey, de zomer van 2016 um, komt een nieuwe single van de Revival album uh, vandaan. Dat is haar derde single, die daarvan gereleased wordt. En die is dus deze week nieuw binnengekomen op een 31ste plaats. En dat is. Uh, ja, ik vind, ik vind het wel een, een leuke titel: Kill 'em with kindness. Nou ja, moord uh, moorden met schattig, uh, schattigheid. Nou ah ja, dat kunnen sommige mensen heel goed. Dus. Uh, nou goed, luister maar gewoon naar het uh, mooie nummer van Selena Gomez, de laatste single uh, van haar. Kill him with Kindness nummer 31 deze week in Europe breakdown. The world can be a nasty place. You know it, I know it. Yes. Yeah. We don't have to. Fight. van deze week. Toe met Drop Dead Low. Vorige week uh, nieuw binnengekomen, geloof ik. Even een lijst erbij pakken, hoor. Um, ja, vorige week nieuw binnengekomen op uh, 29. Ik wist de nummers niet meer. Deze week dus uh, één plaatsje gestegen. Hé, hey, voordat we naar het laatste nummer uh, van het eerste uur gaan, heb ik nog een uh, klein stukje What the Fuck is er uh, nou weer met Justin Bieber aan de hand. Ja hoor, hij is weer weer ik kan hem bijna weer wekelijks gaan doen. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Tot hey, afgelopen woensdag heeft Justin Bieber weer een schuiver gemaakt tijdens zijn Purpose Tour. De 22-jarige zanger ging onderuit toen hij het nummer Sorry zong in Jacksonville. Nou, Bieber was met een danser wat over en weer aan het schoppen met water. Hij was echt te vergeten dat water wel wat glibberig kan zijn. En dus klatde uh, hij hier op zijn uh, reet en was hij uh, direct doorweekt. Nou, dit keer reageerde hij wel op het incident... En uh, wist hij zijn pechmomentje om te zetten naar een stukje motivatie. In het leven, zegt hij, val je wel eens. En het draait natuurlijk om weer op te kunnen staan. Nou, op uh, Twitter uh, staat er een uh, leuk uh, filmpje van. Dan uh, zie je het gebeuren. En dan uh, lach je je helemaal rot. Hey, uh, het uh, laatste nummer uh, van uh, dit uur gaan we alweer uh, draaien. Dat is de nummer uh, 24 van deze week. Uh, twee plaatsen gedaald in de 15e week. En dan heb ik het over DAP samen met uh, Dante Leon. Met het uh, nummer Angel. Uh, en dat is het laatste nummer uh, van dit uur. Na nieuws en weer en het verkeer uh, gaan we de tweede helft van de lijst draaien. En dan zal ik ook een uh, kleine uh, race meegeven van de eerste helft: uh, welke platen we wel en niet hebben gehad. Tot zo! Find an angel from outer space. We feel the same about a lot of things. But she wouldn't change for the Milky Way. Her love is so new age. She's got a flicker. From outer space We've been flying higher than balloons Take it off and shoot me to the moon Oh yeah, yeah Oh, oh, oh, oh. I find an angel from outer space Oh yeah We feel the same out a lot of things Oh yeah she you wouldn't change for the Milky Way Oh no, love is so Ja, samen met Dante Leon, Angel, de nummer 24 en het laatste nummer van dit uur. En zo direct het nieuws van 4 uur, dus tot zo direct, zeg ik. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...